...geleverd door de firma Vita Israël hier in Amsterdam. En de kleur past prachtig bij, bij haar, haar dochters jurk. En ook bij, uh, dus, dus Maxima past bij haar dochters en haar schoonmoeder. En uh, wat mij betreft ziet de prinses er echt prachtig ja. uit. Mooi is ook, we zagen net even een, een beeld vanuit de kerk... ...waar oma zat te praten met de prinsesjes. En er is natuurlijk maar één in dit land op dit moment... ...die weet wat er door uh, Willem-Alexander heen gaat. En dat is prinses uh, Beatrix. Ja. Ik zit nog wel even naar die mantel te kijken trouwens. Dat het, als, als die er maar niet van die schouder af gaat. I <laughs> Daar is vast over nagedacht. De <laughs> meeste zijn er aan de binnenkant bepaalde schouder... het uh... oh, heeft een van zijn voorgangers volgens mij ook zo gedragen. Ik weet niet meer wie, maar uh, het is gebruik. Uh, het, ja. het schijnt wel wat te zeggen, maar vraag me niet. Wat? De mantel, daar gaan hele verhalen over trouwens. Uh, komt al vanaf Willem 1, Willem 2 moet ik zeggen. Uh, en de, en de, maar vooral de verhalen onder Juliana en uh, Beatrix zijn legendarisch... dat hij een oude kisten heeft gelegen. Dat het een uh, bijeengelap ding is met een netje van... Uh, de, de, de, de eigenaresse van CNA. Uh, en Willem-Alexander heeft er nu over gezegd. Nee, we hebben hem uit de kist gehaald. En uh, een beetje opgepoetst schoongemaakt. En dan uh, hij weer mee. Hij hoort er gewoon bij, hè, zei hij in het, uh, in het interview. Ja. Ik moet even zeggen, dat als op... we het nieuws van uh, twee uur moet even overslaan. Vanwege de uh, zaak natuurlijk nu in de Nieuwe Kerk. Menno? Ja, want ze betreden nu de Nieuwe Kerk. En dan zal zo uh, het Wilhelmus klinken. Eerste en zesde couplet worden dan uh, gespeeld. Uh, zes couplet niet zo gebruikelijk, maar ook altijd uh, wordt dat gespeeld op 4 mei in de Nieuwe Kerk tijdens de herdenkingsdienst uh, op 4 mei. Koning en koningin, koningin houden even de pas in voordat ze naar binnen gaan. Eerst gaan de vaandels uh, en de... Vaandels en de, van de regimenten en, en, de, ja. en de standaarden van... en dat is nieuw, de, Rijks, de landelijke politie gaan ook mee. Die gaat ook mee, ja. En wat nieuw is volgens mij dit keer ten opzichte van 1980... is dat die op het podium achter de koning komen te staan. Dat, dat, nee, was, dat toen was, het, in, uh, was in 1980 ook al tot, hoor. Hoor. Alleen dat, zijn het nu andere vaandels. Want voor de marine is gekozen, niet voor het Kors mariniers maar voor de vloot, dus het vlootescader Het vaandel van de koninklijke luchtmacht is erbij. Het vaandel van uh, de, een regiment van de landmacht. Dat zijn die er zijn en jagers. Die man in het uh, donkergroen van de jagers, uh, zie je dan altijd. En het, uh, de standaard, moet ik zeggen, van de koninklijke ja. En dan de standaard, van het, en dat is nieuw, van het, uh, de nationale politie. Dat was het korpslandelijke politiedienst. Wat we nog vergeten zijn te melden is dat... Uh... De, Cenk, Willink, Herman Cenk Willink, de oud-vice-president uh, van de Raad van State heeft de grondwet uh, gedragen. En Jaime uh, Saleh, de oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen... die droeg het uh, statuut voor het koninkrijk. En dat is voor het eerst dat dat erbij is... omdat dat in 1983 in de grondwet uh, is opgenomen. De ceremoniemeester gaat klaarstaan. En ik denk dat het moment daar is dat uh, de koning en koningin... de nieuwe kerk zullen betreden. Er wordt nog even links en rechts gekeken of alles goed staat. Prinses Beatrix zien vaak. Die ziet er wat ontspannender uit, inmiddels. Er... Menno. Ja, die, die geniet. Die geniet gewoon onderuitgezakt. Uh, lekker volgens ontspannen. Ik dan vertelt aan Amalia wat het... er allemaal gebeurt. Ja, om... Ze legt het uit, ja. ja. Amalia die het allemaal een het vindt. Een lesje staatsrecht voor Amalia. Wow. Dat het statuut erbij is. Overigens werd meegedragen in de optocht in de cortèges. In die zin opvallend, ze het ook op de kredenstafel kunnen leggen... maar Willem-Alexander heeft er persoonlijk voor gekozen... dat dat statuut, dat het hele Koninkrijk bestaat... De, bestaat dat staat nog boven de grondwet... dat dat ook in het cortège werd meegedragen. Natuurlijk ook als gebaar naar um, het Caribisch gebied toe. De commissie van in- en uitgeleide um, komt nu de kerk binnen. De rode jurk van uh, Anouska van Miltenburg. <lacht> Zij heeft zich niet omgekleed. Daarachter René van der Linden en daarnaast Mariette Hamer... en daar weer achter Helene Dupuis en uh, Kees van der Staaij. En het, het verhaal dat Maxima dus goud-geel zou dragen, klopt dus niet. De koning! groepen door ceremoniemeester Wim Kozijn. Dit is nog uh, de muziek van uh, Julian Ad Andriese Ildis Corso della Corona. Ik zie bij Maxima eigenlijk een beetje een lachje ook. We net wel een strak koppie, hè? Maar nog steeds heel erg gespannen. Ze ja. kijkt ze ook vaak als ze een toespraak moet houden... of andere belangrijke dingen waar ze in de aandacht staat. En die nou, komen ze zijn bij buiten gewoon ernstig. Ook ja, ja. De troonzetels. Een cadeau van de gemeente Amsterdam... bij het huwelijk van Wilhelmina en Hendrik in 1901. En bekleed met de stof van de troonzetels uit 1980. Waar eh, koningin Beatrix en prins Klaus op hebben gezeten. Nou, dus blijft ze eerst staan. Dan wordt het Wilhelmus gespeeld. En daarna zal zonder tussenaankondiging... de koning beginnen aan zijn inhuldigingsrede, En daarna, aan het eind van die inhuldigingsrede zal hij eh, trouw leren aan de grondwet en het eh, statuten voor het Koninkrijk. De eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. Op orgel begeleid door Bernard Winsemius. Vaste bespeler van het orgel in de Nieuwe Kerk. Er werd al gejuicht naar het eerste couplet op de Dam. Maar er kwam dus nog een tweede. Opvallend dat die prinsesjes het ook meezongen. Er nou, is nu tijd voor de inroerigingsreden.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 is het Nederlandse koningschap onlosmakelijk verbonden geraakt met de parlementaire democratie. Deze inhuldiging en de eed die ik straks afleg, bevestigen dat verbond. Dat is verankerd in het Statuut voor het Koninkrijk en de grondwet. Democratie is gestoeld op wederkerig vertrouwen. Vertrouwen van burgers in een overheid. Een overheid die zich aan het recht gebonden weet en perspectieven biedt. Maar ook vertrouwen van de overheid in haar burgers. Burgers die zich mede verantwoordelijk weten voor het algemeen belang en opkomen voor elkaar. Alle publieke ambtstragers, of ze nu gekozen zijn, benoemd of aangewezen, hebben aan dat vertrouwen hun bijdrage te leveren. Zo wordt de democratie onderhouden. In het winnen van wederkerig vertrouwen ligt een voortdurende opgave. In het klein en in het groot. Dat zei mijn moeder in haar laatste kersttoespraak als koningin. 33 jaar lang heeft zij vertrouwen gegeven... en het haar gegeven vertrouwen niet beschaamd. En dat is de basis van haar gezag. Zij stond voor de waarden die in de grondwet zijn verankerd en waaraan zij zich op 30 april 1980 plechtig had verbonden. Zij gaf daar een uiting als zij dat nodig vond. Want het feit dat de koning geen politieke verantwoordelijkheid heeft... betekent niet dat hij geen eigen verantwoordelijkheid draagt. Anders zou de eet, die ook ik zo dadelijk in deze verenigde vergadering zal afleggen... betekenisloos zijn... Lieve moeder, u was koningin in het volle bewustzijn van de verantwoordelijkheden die daarmee verbonden zijn. De plichten van uw ambt was u volkomen toegewijd. Maar u was ook dochter, echtgenote, hoofd van de familie en moeder. Aan elk van die verantwoordelijkheden wilde u eveneens ten volle recht doen. Dat leidde soms tot innerlijke spanningen. Maar u wist uw vele plichten bijeen te brengen in een bezield verband. Op u werd nooit vergeefs een beroep gedaan. Ook in dagen van persoonlijke droefheid was u op de meest liefdevolle wijze... een betrouwbare steun voor ons allemaal. Geholpen door mijn vader heeft u als koningin uw eigen stijl ontwikkeld. Vluchtige populariteit was niet het kompas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 In de kerk en daarbuiten. Het is nog nooit eerder gebeurd bij een in inhuldiging in de kerk dat zo geklapt werd en zo lang duurde. En het ja. houdt ook aan op de ja. dam buiten. Iedere koning geeft een eigen invulling aan het ambt. Hij is een ander persoon in een andere tijd. Het koningschap is niet statisch. Binnen onze staatsrechtelijke regels heeft zich steeds kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Die ruimte hebben ministers en Staten-generaal de koning ook geboden. Tegelijkertijd is het koningschap een symbool van continuïteit en gezamenlijkheid. Het is een directe verbinding met ons staatskundig verleden. Het tapijt van onze geschiedenis, waaraan ook wij vandaag gemeenschappelijk verder weven. In de geschiedenis vinden we de verankering van de waarden die we delen. Eén van die waarden betreft de dienende rol van de koning. De koning bekleedt zijn ambt ten dienste van de gemeenschap. Dat diepgewortelde besef werd al in 1581 door de Staten-Generaal vastgelegd in het Plakkaat van Verlatingen, de geboorteakte van wat later Nederland is geworden. Ik treed aan in een periode dat velen in het Koninkrijk zich kwetsbaar en onzeker voelen kwetsbaar in hun werk of in hun gezondheid. Onzeker over hun inkomen of over hun leefomgeving. Dat kinderen het beter krijgen dan hun ouders... lijkt minder vanzelfsprekend dan vroeger. Ieder voor zich lijken we weinig greep te hebben... op ontwikkelingen die ons leven beïnvloeden. Onze kracht ligt dan ook niet in afzondering, maar in samenwerking. Als familie, als vrienden als bewoners van een straat of buurt, als burgers van ons koninkrijk... en als bewoners van deze aarde die zich geconfronteerd zien met tal van opgaven... die alleen in internationaal verband zijn op te lossen. Eenheid en verscheidenheid. Eigenheid en aanpassingsvermogen. Besef van de waarde van tradities en nieuwsgierigheid naar wat de toekomst brengt. Die kenmerken hebben ons in de loop van onze geschiedenis gemaakt tot wie we zijn. De drang om grenzen te verkennen en liefst te verleggen heeft ons ver gebracht. Vijf bijzondere landgenoten staan daarvoor symbool. Zij vervullen hier vandaag een traditionele rol... maar zijn tegelijkertijd een levend bewijs van waartoe wij in staat zijn. Achter hen staan honderdduizenden anderen die zich op hun eigen manier onderscheiden. Ook hun inzet is onmisbaar. De hoop van ons land schuilt in het samenspel van al die mensen... met hun talenten, klein en groot. Vindingrijkheid, ijver en openheid zijn al eeuwenlang onze kracht. Daarmee hebben wij de wereld veel te bieden.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 Ik aanvaard dit ambt met dankbaarheid. Dankbaar voor de opvoeding die mijn ouders me hebben gegeven. En voor de ruimte die ik heb gekregen om op dit ambt voor te bereiden. Velen hebben mij met raad en daad geholpen. Hun allen zeg ik dank. volgende kabinetten, daarbij gesteund door de staten-generaal, hebben mij de mogelijkheid gegeven een eigen rol te spelen op verschillende werkterreinen. Daardoor heb ik veel kunnen doen in en voor Nederland. Dat werk heeft me bewust gemaakt van wat ik in mijn positie kan betekenen. Het heeft me ook de kans gegeven een grondig inzicht te verwerven... in onderwerpen die fundamenteel zijn voor ons land. Zoals een verantwoorde omgang met water. Nationale en internationale ervaringen hebben mij gevormd tot wie ik ben...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 Haar vele capaciteiten in dienst te stellen van mijn koningschap en ons aller Koninkrijk. Leden van de Staten-Generaal. Vandaag bevestigen we tegenover elkaar onze wederkerige verantwoordelijkheden en verplichtingen. Het statuut voor het Koninkrijk en de grondwet zijn ons gemeenschappelijk fundament. In goede en in minder goede jaren mogen we daarop verder bouwen. In het volle vertrouwen dat we samen met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet kunnen treden. Vanuit die overtuiging wil ik me als koning inzetten met alle krachten die mij gegeven zijn.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 waar het om ging. De koning die de eet aflegt... de klinkmuziek van johan Sebastian Bach. Zometeen zal ook de voorzitter van de Verenigde Vergadering... de Staten-Generaal Fred de Graaf een uh, toespraak houden. Ik weet niet hoe lang deze muziek duurt. We houden het uh, eventjes in de gaten. We luisteren mee. Een paar dingen die heel kort die opvallen. Natuurlijk dat enorme applaus voor zijn moeder. Het dankwoord aan zijn moeder, de emotie bij zijn moeder... En daarna het vervolg van zijn speech waarin die helderde toon werd. Alsof er een last van hem af was. Wat ook opviel is dat er geen cadeau werd gegeven. Juliana gaf Wilhelmina de militaire Willemsorde tijdens de inhuldigingsrede En Beatrix gaf haar moeder Juliana koning in de dag in uh, haar inhuldigingsrede. Dat, dat mag je zien als, uh, als, als cadeau. Dit keer dus niet. Uh, wat mij ook op is gevallen dat hij niet heeft gesproken over de zwaarte van het ambt. Dat ik dit mag doen. Uh, uh, iedereen uh, alleen mijn moeder kan weten. Hoe eenzaam het is. Allemaal niet dat soort teksten. Het was, vond ik persoonlijk, vrij optimistisch van aard. Maar er zullen ongetwijfeld nog heel veel over te spreken komen. En wat opviel het woord water? Het zat erin. Zeker. Eén keer hebben we nou, het Hij geteld. laat het niet los. Hij laat het niet los. Koos Huizen is dus tussen aangeschoven historicus. Wat vond u van de toespraak van de Nieuwe Koning? Ik vond het een sterke toespraak. Uh, twee kanten erin. Uh, aan de ene kant dat u dus... Uh, zijn moeder bedankt. Majestijd. Er komt nu eerst een toespraak. Oké. Okay. In traditie ligt kracht. Vandaag zijn de Staten Generaal voor de zevende maal in 200 jaar... in verenigde vergadering bijeen... ter inhuldiging van de koning. Deze vergadering staat in de traditie... die haar oorsprong vindt... in het ontstaan van ons koninkrijk. De kracht van deze traditie ligt in de verbondenheid van de volkeren van ons koninkrijk... met het huis van Oranje Nassau. Een verbondenheid die op haar beurt ruim twee eeuwen verder teruggaat... tot de vader des vaderlands, prins Willem van Oranje. Het is in deze traditie dat de leden van de Staten-Generaal... en de gedelegeerden van de Staten van Aruba... van Curaçao en van Sint Maarten invulling geven aan hetgeen in hun naam besloten ligt. Het zijn van volksvertegenwoordiger. Wat onder het volk leeft... zouden wij vandaag in twee woorden kunnen samenvatten. Welkom, majesteit. Met deze woorden kunnen wij echter niet volstaan. Nu de wet voorschrijft dat wij de eed die u zojuist hebt afgelegd, beantwoorden met de inhuldigingsverklaring, die wij vervolgens één voor één hebben te beedigen of bevestigen. De verhouding tussen de koning en de volkeren van het koninkrijk... is verankerd in het statuut voor het koninkrijk en de grondwet. Dit maakt de eed of belofte tot een bevestiging van een wederkerige constitutionele plicht van het staatshoofd enerzijds en de volksvertegenwoordiging anderzijds. Onze samenleving is een andere dan in 1980. Ze is gevarieerder, sneller en meer mondiaal gericht. Met de veranderingen in de maatschappij zijn ook de democratische rechtsstaat en de constitutionele monarchie geëvolueerd. Tegen deze achtergrond markeren wij vandaag de overgang naar een nieuwe generatie. Koningin Beatrix verwoordde dit treffend in de toespraak waarin zij haar abdicatie aankondigde. Met grote dankbaarheid zien wij terug op haar regeerperiode. Zij heeft met haar niet-aflatend plichtsbesef, schier onuitputtelijke energie, grote kennis en warme betrokkenheid op indrukwekkende wijze invulling gegeven aan het koningschap. Zij was de samenbindende kracht op momenten van nationale vreugde en van nationaal verdriet. Dat ze veel respect en waardering heeft geoogst in de uitoefening van haar ambt... bleek eens te meer na de aankondiging van haar aftreden en zij hier nog eens benadrukt... Majesteit, met vertrouwen zien wij uit naar uw regeerperiode. Het zijn de toewijding waarmee u zich op het koningschap hebt voorbereid. De wijze waarop u uw rol als prins van Oranje hebt ingevuld... en de wijsheid en talenten van uw beide ouders die dit vertrouwen hebben gevoed. Evenals uw voorgangers staat u voor de continuïteit en stabiliteit van ons koninkrijk. In het nieuwe tijdperk dat vandaag begint... zult u op eigen tijdse wijze invulling geven aan uw taken. Daarbij zult u uw eigen accenten leggen... en naar eigen inzicht een samenbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende rol vervullen. Mensen met elkaar verbinden. Een brug slaan door te wijzen op gemeenschappelijk gedeelde waarden... is iets wat u na aan het hart ligt. Dit vermogen om wederzijds begrip te kweken, houdt naar is gebleken niet op... bij de grenzen van het koninkrijk. U mag zich hierbij gesterkt weten door de steun van uw echtgenoten... die u steeds terzijde staat. En van uw drie dochters, die naarmate zij ouder worden... ongetwijfeld bij tijd en wijde blijk zullen geven van hun eigen inzichten... dat wij sinds vanmorgen... met uw oudste dochter, prinses Katharina Amalia voor het eerst een prinses van Oranje in ons midden hebben... mag op deze feestelijke dag niet onvermeld blijven. Majesteit. <tied> wij hernieuwen vandaag de verbondenheid... tussen de volkeren van het Koninkrijk en uw huis. Een kracht geborgen in traditie. Wij... De volksvertegenwoordigers van alle landen van het koninkrijk wensen u kracht en zegen bij de vervulling van uw taak. Voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf was dat. Menno, wat gaat er nu gebeuren? Hij uh, gaat de eet voorlezen, denk ik. De koning gaat staan. Morgen thans de Staten-generaal en de gedelegeerden van de Staten van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten... overgaan tot de inhuldiging bedoeld in artikel 32 van de Grondwet. Ik lees voor de tekst van de in artikel 2 van de wet Beediging en Inhuldiging van de Koning... vastgelegde plechtige verklaring, luidende als volgt. Wij ontvangen en huldigen in naam van de volkeren van het Koninkrijk en krachtens het statuut voor het koninkrijk en de grondwet... u als koning. Wij zweren of beloven dat hij uw onschendbaarheid... en de rechten van uw koningschap zullen handhaven. Wij zweren of beloven alles te zullen doen... wat goede en getrouwe staten-generaal, staten van Aruba... staten van Curaçao en staten van Sint Maarten schuldig zijn te doen. Zo waarlijk helpen ons God almachtig... Dat beloven wij. De graaf eh, las de plechtige verklaring voor en gaat nu recht voor de koning staan. De voorzitter. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Hij verplaatst geweer. En dan zullen de leden van de Staten-Generaal afgeroepen worden om hetzelfde van te doen. Van Wiltenburg. Zo waarlijk helpt mij, God almachtig. Van der Linden. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Hamer. Dat beloof ik. Dupuis. Zo waarlijk helpt mij, God almachtig. Het lijkt me niet dat we dit allemaal afwachten. Oh, nou, ja. Nee, nee. <laughs> nee? Dit zijn de leden van de commissie van de in en Uitgeleid. En zo gaat het nou, nog, nog een kleine 200 keer door. Er zijn. Twaalf mensen die hebben gezegd, wij doen het niet, die zitten wel in de kerk. En vier zijn er niet bij. Ja. Ik wil toch even, met meneer Huizen, u was net begonnen aan uw, uh, ja, uw, uw visie op de toespraak van, van de koning. Hè. Maak dat nog even af, want dat is wel zo netjes ja, ja, ik vond aan de ene kant heel duidelijk ook weer dat hij wel weer zijn visie op het koningschap gaf. Heel duidelijk. Aan de andere kant vond ik ook wel dat hij duidelijk als zijn voorgangers, daar vond ik hem afwijken, dat hij het in de traditie van het Huis van Oranje stelde. Hij wees ook zelfs naar 1581, de akte van verlatingen, waarbij Nederland zich afscheidde op basis van de vrijheid en verdraagzaamheid. De strijd daarvoor. Dus hij, die continuï continuïteit die geeft hij veel nadrukkelijker aan dan zijn, voorgangers, zijn twee voorgangers. En wat zou hij daarmee bedoelen, volgens u? Nou, bedoelen, ik denk dat hij toch wel in de gaten heeft dat dat verhaal van Oranje dat dat de basis is van het Nederlandse Koningschap. Als dat er niet is, is het over. Ja, je kunt er al moddelen, maar niet te veel, dan ben je het kwijt. Precies. Het ja. past ook bij een Willem, om dat te zeggen. Misschien. Ja. Ja. Bij deze tijd misschien ook wel, natuurlijk. Ja. Wat, wat, wat natuurlijk wel... Ik heb ik mee zitten luisteren, op een gegeven moment dacht ik... het komt me zo bekend voor. Uh, heel veel uh, uh, wat hier gezegd is... hebben we al in het interview gehoord. Ja. Heel veel zinnen komen rechtstreeks uit dat interview... wat hij uh, smaar, uh, voor televisie heeft, uh, heeft gegeven. Wat ah, verder niet erg is, maar... Ik had het idee over dat ceremonieel koningschap... dat hij daar wel iets weer terugnam of zo. Nee. Van de ruimte die... Ja, misschien... maar dat heeft hij meteen uh, ook wel op dat moment gedaan. Hoor. Daar, daar zijn we makkelijk overheen gestapt. Maar toen heeft hij ook over de, het, uh, de rol van de formatie... dat de, koning en koningin, of de koningin daar geen rol meer in speelde. En hij dus ook niet van gezegd. Maar dat is niet... De, uh, over een aantal jaren zullen we terugkijken op dit interview... en zien dat dit niet in beton gegoten is. En dat sloeg rechtstreeks streeks terug op dat uh, verdwijnen van die rol in de formatie. En je zag het uh, al bij, bij koningin Beert, uh, streeks nog, gisteravond toen ze nog koningin was, dat ze een beetje gas terugnam uh, om heel erg op die basis uh, te wijzen. En, en nu ook wel weer. Hij, hij, ja. En wat een emotie hè, bij prinses Beatrix, meneer Huizen. Ja, enorm. Dat zeg je toch wel. Ja, ze is veel emotioneeler dan je denkt. En het is een constant element dat ze zich behoorlijk in de hand wil houden. Want ze wil dat niet blootgeven. Maar het is een heel emotionele vrouw. Dat zie je. Dat dus dat gezicht geobserveerd ziet... Spreekboekdelen. Ja. En, en de prinsesjes zijn er echt al klaar voor. Die bij, het, bij, het, bij het slapen gaan is het wel helemaal ja, volgens mij gezongen. Ja, ja nou, kan, nou kan Amalia schijnt het vrij goed zingen. Die heeft ook, uh, ook zanglessen. Dus dat is niet zo'n probleem. Maar die zaten daar te genieten, volgens mij ja. in, in de kerk. Nou, dat is ook traditie. Willem 3 was al een uitstekende bariton. Dus. Ah, uh. Luid applaus. Uh, ook bij Amalia, bij Maxima, maar helemaal bij uh, de woorden voor Beatrix. Luid applaus in de kerk. Dat was opmerkelijk, maar ook daarbuiten. Meino Remmers op de Dam. Want daar ziet de stemming geen heel anders dan 33 jaar geleden er goed in. Dat wou ik maar zeggen. Het was echt in tegenstelling tot de jaren 80 gewoon stil. En hier en daar werd ook een traantje weggepinkt... toen de nieuwe koning zijn moeder bedankte. Hè? Ja, dat was uh, niet meer als normaal en recht, vind ik eigenlijk. We ja. hebben daar een schat van de koning gehad. Beter hadden we niet kunnen wensen. En ik hoop uh, dat wij uh, voor Nederland uh, precies dezelfde weer uh, terugkrijgen. Want een betere PR in de wereld is er gewoon niet. Dus uh, bij deze... He? Goud voor goud. Ja, dat zei u daar straks al. Ja, wat een stilte was er, hè? Oh, Spanje. Ja, er staan hier heel veel buitenlanders voor aan de hekken. Dat het zo stil was. Ja. Dat was uh, een aantal jaren geleden wel anders. Ja, dat klopt, ja. Maar terecht dat het stil is, toch? Dat is ook eigenlijk geen politieoptreden geweest, geen zin. Ik heb dat althans niet kunnen ontwaren, wellicht aan de randen ergens. Maar geen protestborden, geen rookbommetje, niets van het alles. Iedereen staat eigenlijk vooral naar de schermen te kijken... die hier twee stuks zijn opgehangen op de Dam. En uh, eigenlijk alles nadrukkelijk te volgen. En ook dan weer van die schermen af te fotograferen... en ook te filmen met de mobiele telefoon. Want iedereen beseft toch, ja, het is een historisch moment. Terwijl nu één voor één dan toch ja, de beloften worden opgezegd. Ja. Blijft het toch stil op de dam? He? Wat gaat we hierna doen eigenlijk? Wordt er toch nog wat feestvieren? Ja, zeker. Maar pas niet Ja, na. u staat er een beetje plechtig bij. Ja, dat klopt ook. U ook, he? want u hebt wel een knal oranje hoed op met een wippie erop. Ja, dat is per ongeluk. Maar het uh, is toch een plechtig moment. Dat is mooi. Ja, prachtig. Dat doet u wat. Ja, ja, ja ik vind het prachtig. Ja. Hij voelt zich toch onderdaan van het koninkrijk zo. Ja, laten we dat zomaar noemen, ja. Ja, ja dat is het. Ja, dat is het. Komt ja. ja. hij goed over, Willem-Alexander? Ja, ik denk het wel. Een beetje nerveus, maar dat mag ook, hè. Ja, een beetje gespannen. Hij keek haar niet aan op een gegeven moment, hè? Nee, maar dat begrijp ik. Ja? Dat begrijp ik, ja. Je moet er niet aan kijken. Nee, en dan heb je het over Maxima, denk ja, ik. Ja, over Maxima, precies. Want Maxima zat Willem-Alexander aan te kijken... op dat moment dat het gebeurd was toen hij ging zitten... Maar hij bleef een beetje... Ja, ik denk dat het toch een soort concentratie is. Hè. Dat is concentratie. Ja, zo noemen we dat. Ja, dan. zo he? noemen we dat. Ja, we kijken verder naar het scherm. Thijs van Leeuw kijkt hier ook al de hele dag onze gast. Meneer van Leeuw, wat, wat is u opgevallen aan deze inhuldiging van uh, de Nieuwe Koning? Ja, dat het een hele mooie ceremonie was... die ook niet verstoord werd uh, door het geluid van helikopters... Of um, megafoons of sirenes van um, ME-commandanten. ME Want u was daarbij, he? 33 was daarbij jaar geleden en, als woordvoerder van de burgemeester ja, destijds. Toen zat ik ook in de Nieuwe Kerk en uh, toen was daar aan de ah. ene kant natuurlijk die sirene uh, eigenlijk middeleeuwse uh, prachtige sfeer. Die uh, heel ruw verstoord werd doordat uh, we allerlei geluiden buiten de kerk hoorden. Waarbij we dachten, ja dit, uh, dit gaat niet goed, dit staat niet in de draaiboeken. En meneer Huizen, um, eerder is, is het ook wel voorgekomen... He? want we zien nu de kamerleden die dit eten of de gelofte afleggen. Eerder is het ook wel voorgekomen dat niet alle kamerleden dat deden. He? Er is eerder een vorm van protest geweest. Ja, dat is eigenlijk bij het vorige huwelijk... tenminste, bij het vorige plechtigheid ook geweest... naar aanleiding van uh, toen de, de rellen geen, geen uh, kroning, geen uh, koning. Uh, koning. En dat, dat, ja, dat is nu dus niet. Het hele thema de... speelt niet. Geen woning, geen kroning. Geen woning. geen woning, geen koning. Wat geen woning, we? woning, geen koning. Ja, geen, geen koning, koning, geen koning. Geen woning. Ik dacht, dat is ook waar. Ja, zo ja, nee, ja, ik bedoel uh, ja. ja. maar. Ik weet niet of jullie opgevallen is. Er was één kamerlid <laughs> uh, van die 200. Op het, uh, op het moment dat hij er moest, ging hij staan en, en verslikte zich. Of kreeg iets in de zo'n We hebben het niet op de radio kunnen horen. Ik denk dat het fragment wordt van vele malen terug gaan zien. Ja, dan had het om nog even terug te komen op die woorden aan zijn moeder... over de innerlijke spanning die Kijk, zij had, meneer Huizen. Met, met het moederschap, het, uh, het, het, het partnerschap van Klaus, het zijn van koningin... Daar sprak hij toch met een soort verzoening over. Hè? Dat, daar heeft hij, denk ik, enige tijd moeilijk mee gehad, zegt men. Uh, ik vond hem daar vrij verzoenend over spreken, met veel begrip. Ja, ik denk ook met veel waardering. Ik denk gewoon dat hij ook gezien heeft dat zij zo'n enorme inzet heeft gehad. En dat het in het begin, toen hij jong was, af en toe ook wel belast heeft. Zo van, hij heeft natuurlijk ook een wat ander karakter. En dat hij ook wel af en toe, toen ze kon, tegen de krip gooide... om het nou eens echt op zijn Hollands te zeggen. En dat hoorde en... misschien ook bij zijn leeftijd. Dat hoorde bij zijn leeftijd. En werden er ook alle dingen verteld van Prins Pils. Dan dacht ik, ja, wie niet op een gegeven moment als je student bent... eventjes af en toe ook wilde jongen zijn. Maar, eh, en zijn moeder wees hem natuurlijk altijd op zijn plicht... ook als het ging over partnerkeuze partnerkeus en dat soort zaken. Dus dat gaf af en toe natuurlijk wat spanning. Maar tegelijkertijd dacht ik wel dat altijd die basaal, dat basale respect voor zijn moeder... dat dat er altijd wel was. En laten we nu wel zijn. Toen zijn moeder eh, trouwde, grote stappen ter leven... had ze enorme rellen. Toen ze aantrad als koningin, had ze enorme rellen. En nu treedt ze af... En nu is het rust, en nu is het dankbaarheid, applaus. waardering, applaus. Ja, meneer, Ik denk... meneer Van Leeuwen, keek u op van dat applaus in de Nieuwe Kerk? Nou, Het duurde wat langer dan uh, te, toen de vorige keer uh, toen uh, uh, koningin Beatrix vertelde... dat uh, voortaan uh, haar, uh, de verjaardag van haar moeder Koninginnedag uh, zou zijn. Toen, toen is er ook geapplaudiseerd. Ja, toen is er ook geapplaudiseerd, ook heel spontaan. Maar dit applaus duurde toch wat langer. Zowel binnen als buiten. Niet en hier in Amsterdam is de inhuldiging gevolgd natuurlijk in heel Nederland. Bijvoorbeeld in Brabant en daar is verslaggever Martijn van der Zande. Ja, ik ben op camping Prinsemeer in Asten bij Eindhoven. En hier op de plaza, dat is binnen, daar zitten allerlei restaurantjes. Daar staan alle tv's ook inderdaad op de inhuldiging. En een mevrouw hier met allemaal oranje kettingen om uiteraard. U zit er mooi mee te kijken. Ja, geweldig is het. Hoe vindt u het tot nu toe? Geweldig. Vooral de kleding. Ja, wat, vind, wat is u het meest opgevallen? Uh, de kleding van Maxima. Kunt u eens beschrijven, waarom was het zo mooi? Ja, de make-up perfect, haar perfect, echt alles perfect. En nu zijn alle Kamerleden bezig met, uh, met de eet afleggen. Ga ik nu even naar een andere mevrouw. Oranje zonnebril op de hoofd, ook verder in het oranje. Hoe vindt u het tot nu toe? Dat zegt Hoe vindt u het tot nu toe? Goed, ja, prima. U bedoelt de televisie, fantastisch. Ja, ja, ik vind het mooi. Het gaat veel over de kleding, ook onder andere van Maxima. Hoe vindt u die? Het zag er geweldig uit in het blauw. Is niet mijn kleur, maar het stond er wel mooi. De voormalige koningin Beatrix, de prinses tegenwoordig. Uh, ook heel ontspannen, Ja, ja, ja, ja. Zag er heel uh, goed uit. En dan ontspannen zat ze erbij. Blijft u de hele middag hier verder kijken? Dan ik sta buiten op het braderietje. Daar gaat u dadelijk weer naartoe. Dan moet ik weer geld verdienen. Wat, wat, wat verkoopt u of wat doet u daar? De grote kraam die er staan, zoetvagen. Maar u wilde dit wel even zien? Tuurlijk, wou ik wou het niet missen, anders was ik ook niet meegegaan. Kijk, je ziet het inderdaad, uh, Jurgen, ook op andere plekken in het land volgen mensen de inhuldiging... en kijken ze inderdaad naar de Tweede Kamerleden die nu bezig zijn om de eet of belofte af te leggen. Partij van de Zanden in Brabant. Want ze zijn er nog niet, hè Menno? Nee, uh, er moeten nog een aantal. Het is moeilijk in te schatten hoeveel nog. We hoorden trouwens dat uh, dat hebben we ook niet op de radio ge gehoord. Want je kunt zo moeilijk alle 200 laten horen. Dat Lutz Jacobi, uh, Kamerlid van de Partij van de Arbeid, uh, die, die ook nog ging voor uh, het fractievoorzitterschap, dat hij het in het Friese heeft gedaan. Uh, wij fronsen even de wenkbrauw, maar ik ja, kijk meneer Huis aan en, en, en anderen aan tafel. Thuis ik denk dat dat Leeuwen. gewoon een erkende taal is en mag, hè? Het is een erkende taal in het Koninkrijk, hè, Fries. Dus ik denk dat het formeel mag. Ja, en als je het uh, in onverstaan bij Groningen doet, zou het ook mogen, denk ik, Jurgen? Nou, dat is we <lacht> nou, want ik, ik kom niet eens uit Groningen. <lacht> ik heb er al een tijdje gewoond, maar uh, ja. dan zou ik het in het trends doen, ja. Ja. Meneer Huizen, wat verwacht u van, van de nieuwe koning? Uh, als u die speech net hoorde, zijn toespraken in de Nieuwe Kerk... Uh, gaf hij daarmee al een inkijkje wat hij anders wil gaan doen dan zijn moeder? Of is het voortzetting van waar zij mee bezig is geweest? Ik denk in veel opzichten een voortzetting waar ze, waar ze mee bezig is geweest toch wel. Alleen, als ik het ook zo proef hoe hij de eerste presentatie heeft... dan denk ik wat ontspannender toch dan zijn moeder. Zijn moeder heeft wel dat heel sterk dat plichtsgevoel gehad. En pas later kwam er een ontspanning, hè? want nu is ze toch een stuk ontspannender. Maar ze heeft in die eerste fase zat er altijd iets krampachtigs in. En uh, ik vind dus eigenlijk dat hij meteen ondanks dat dit moment natuurlijk enige nervositeit veronderstelt... maar dat hij toch wel ontspannen begint maar, en ook zijn, zijn kijk erop. toch deed hij dat heel, heel rustig uiteindelijk. Ja, wij thuis zeggen dan altijd dat het de invloed van Maxima... dat het allemaal wat ontspannender is. Is dat terecht? Dat geloof ik niet, hoor. Hij had vroeger, dus voordat hij Maxima kende... was het bekend dat hij een kring van vrienden en zo... dat hij zei, hij kan heel nonchalant en makkelijk uit de hoek komen. Dus ik denk dat dat al wel meer zijn natuur is... En dat dat andere romantisch toedicht is. Het, het, het, het was, het was een, een speech, vond ik, van deze tijd. In uh, behoorlijk duidelijke taal. Het was plechstatig, zoals het hoort, met waardigheid. Maar ook wel weer ontspannen met uh, ruimte voor. Uh, bijna een tranen. In ieder geval ook een glimlach bij, uh, bij de prinsesjes waarin hij ook aangaf van ik wil Nederland in het buitenland vertegenwoordigen. Nou, dat doet hij er natuurlijk zeker op dat, dat ze zich meer willen bemoeien met, met, met zaken doen met het buitenland. Allemaal dat soort zaken zat er wel in. Ja, en verbinden, aanmoedigen, samenbinden. Dat is hun core business, dat, dat is niks nieuws. Dat, dat, dat hebben ze als lijfspreuk van, van het huis, het samenbinden, aanmoedigen en vertegenwoordigen. Maar het was, hij was helder in zijn... Is zijn bewoordingen. Ik kijk eventjes erbij. Ik hoor Vos. Ik weet niet hoe ver je dan bent. Marijn Vos. Ik zou denken als het op het alfabet gaat dat het redelijk... Uh, dat ze redelijk opschieten. Maar ze hebben het zo gedaan... dat uh, ze de rijen afgaan. Uh, nee, van eerdere van heb ik begrepen... dat dan de camera alle kanten op zwengt om weer, weer een kamerlid te vangen. Dus het gaat nu keurig uh, op wijze, het rijken. Ze zitten op de goede plek. Uh, ja. Josien Drogendijk, uh, jij hebt ondertussen nog eventjes gekeken... of je wat nieuwtjes rondom de kleding uh, kunt vinden. Ja, ik het ik op Facebook een uh, heel blij bericht van uh, Jan jou voorbij komen dat hij heel blij was dat hij de koningsmantel had mogen maken. En dat zijn stroom daarmee was uitgekomen. Dus we weten nu officieel de ontwerpen van Maximus' jurk. En Maxima was niet de enige die bij hem langs is geweest. Dat waren ook prinses Margita en prinses Marilene, die hebben ook een jurk bij hem aangeschaft. In Baanbrugge in zijn atelier, een dorp vlak onder de rook ja. van Amsterdam. Ja, daar weet ik dat, dat alles van. Ik ben er trots op. Ik ben er trots op. Ook al maar Nederlands ontwerpen dus. Ja, ja dat maar, was vanmorgen al wel naar buiten gekomen had Eduard Vermeulen, de Belgische ontwerp van Maxima, verklapt van... nee, ik heb niet de inhuldigingsjurk gemaakt dat Maxima koos voor Nederlands design. En ja, dan kom je automatisch uit bij Jan Temino, want je gaat niet voor zo'n belangrijk moment een nieuwe ontwerp kiezen. Uh, en wat jij dus inderdaad goed gezien had, was die, uh, die zwangerschapsjurk. Ja, nou, ik kan me heel goed voorstellen. Als je natuurlijk een nieuwe avondjurk gaat bestellen... dan ben je niet zomaar duizend euro kwijt. Dat gaat in de 10.000 euro's. Dus ja, en meen je zwanger, als ze nu nog een jurk bestelt... zou ze hem waarschijnlijk maar één keer aankunnen. Dus die is langsgegaan bij Maxima. En die leent wel vaker uh, sieraden of accessoires uit. Maar nu is dus ook echt een jurk. Dus nou ja, ideaal. Uh, toonbeeld van soberheid, zou ik zeggen. En, en krijgen we nu vanavond weer opnieuw een nieuw jurk ja. te zien? En ja. is dat dan de jurk of was dit, dit de, was de jurk. De jurk. Dit was ja. de jurk dit moment gaat natuurlijk ook de hele wereld over. En zullen we altijd blijven zien. Dus er is ook een hele historische jurk. En doordat Maxima voor Tamio heeft gekozen. Iedereen in de wereld weet vandaag wie Tamio is. Tenminste wel in de modewereld. Niemand kan meer om hem heen vandaag. En Want hoe doet hij het internationaal? Of is hij alleen vooral in Nederland tot nu nee, toe hij, uh, bekend? Nee, hij wordt internationaal groeit. Hij heel hard. En hij maakt echt kans. Volgens mij, uh, sorry dat ik onderbreek. Maar zijn ze klaar met het afleggen van, uh, van de eten? Het zal zo geroepen worden. Uh, nou, eerst de voorzitter Ik maar. constateer... Dat de inhulderingsceremonie is voltooid. Nu is het woord aan de wapenouds, gezegd. Koning. Mag ik wel even zo? Er gaat staan. Hm? Koning Willem-Alexander is ingehuldigd. Leve de koning! Hurrah! Yeah. hurrah, hurrah, hurrah. Yeah. Ja, dat was het uh, moment. Peter van Uhm die mocht roepen. Koning Willem Alexander is ingehuldigd als uh, oudste der koning van wapenen oh, oh, oh. en de voorzitter, vertegenwoordiger, die uh, riep leven de koning. En dat gaat nu ook buiten nog. Gebeuren. Nu gaat het buiten gebeuren. Uh, Robert Dijkgraaf gaat als oudste wapenheerout met de andere heerouten, uh, Ankie van Grunsven en, en de andere dame, ik ben de naam even, eventjes kwijt. excuus daarvoor, uh, Jones Bos. Die gaan naar buiten toe en daar gaan ze staan. Ja, dat heeft natuurlijk geen enkele functie meer... want iedereen heeft het gezien, maar het hoort er gewoon bij. Het is traditie. De tijd van Leeuwen, dat, dat is uw afdeling ook, hè? Oh, ja. Natuurlijk, sorry. Ja. Nee, dat geeft samen. Geeft goed. De hoornblazers van de mariniers... die zullen Kijk. straks het signaal blazen het openen van de ban. Dat gebeurt altijd bij een heel belangrijk uh, koninklijk besluit... maar in dit geval dus ook bij de inhuldiging. En daarna zal de koning van wapenen dus opnieuw... Uh, die, aankondiging, uh, die aankondiging doen. Want het is... In vroeger dagen had men geen microfoons, dus de mensen op de dam wisten niet op welk moment de koning wel of niet ingehuldigd was. Ja. Degene die het gaan doen zijn trouwens de, de Heraud. Uh, buiten? Ja, ja buiten. buiten. Binnen, is de, de... Binnen is de koning van ja. Wapen en buiten de drie Herauten. Ze staan inmiddels bij. En de de horenblazers van de mariniers die openen nu de band. Geoefend. En nu mocht hij het uh, voor het echt doen. Terwijl we zien dat de dam niet helemaal ja, vol staat... Met oorheen, het, ...het was wel vol, hoor. moet ik zeggen. Ik heb even opgelet. Hij stond echt helemaal vol, net zoals om tien uur. Maar de mensen zijn al weggegaan. Weet u misschien niet dat de koning en koningin weer terugkomen lopen naar het uh, paleis. De band wordt nu gesloten, zoals dat zo formeel heet. Het is de signaal de ban. Uh, sluiten. Dat betekent dat de koninklijke mededeling gedaan is. Gedaan is. En als het goed is krijgen we nu nog muziek te horen van het nieuwe Amsterdams kinderkoor. Dat Obade zal zingen. Een speciaal uh, lied geschreven meen ik door Herman van Veen. Een gezongen gelukwens. Prinses Amalia zien gapen. Ze kon het niet onderdrukken. Het is ook een Meisjes ja. allemaal, Menno Reemeyer. Ja, het nieuwe Amsterdamse kinderkoor. Ze krijgen terecht Applaus, zeggen, ja. ook van de koning en de koningin. Dus, uh, het duurde even, maar het kwam toch. Ja, Maria, want dat beeld dat, dat blijft haar de komende 30, 30 jaar achtervolgen. Ja, die, die ene gaaf, het arme kind. En wat kijkt de koning plechtig, Menno? Ja, dat viel me ook wel op, hoor. Ernstig, plechtig? je zou een glimlachje verwachten bij de kinderen, maar dat was niet het geval. Wordt nu opnieuw... Uh, zullen we muziek gaan horen. En de bedoeling is dan... het is overigens um, uh, een stuk van Hendel... Uh, gespeeld door het Nederlands Blazers Ensemble... Uh, en het Sinfonie, uh, Blazers Ensemble Amsterdam Vignetta... en het Nederlands Kamerkoord. Dat gaan we nu horen. En tijdens die muziek... nou, we zien de koning en de koningin al opstaan... Uh, gaat de stoet zich weer vormen. De cortèges het, de grondwet en het koninkrijkstatuut worden van de credenstafel gehaald... door Gaime Saleh, de voormalig gouverneur van de Nederlandse tillen... en door Cenk Willink, de voormalig vicepresident van de Raad van State... en natuurlijk ook minister van State allebei. En die nemen dat dan weer mee en gaan terug naar het paleis. Er zit ook wel een symbolische betekenis achter... dat de grondwet en dus nu ook het statuut goed bewaard blijven... Bij, en dat de koning erover zal waarnemen. Waar en vooraf te gaan weer door de uh, koningen um, der wapenen. En ondertussen, tijdens van leeuw kijk ik even door de raam naar buiten bij het paleis. Een hoop gemarcheer op en neer. Wat, wat gebeurt ja, daar op dit moment? Is, uh, de Erewacht is nu uh, afgelost, of wordt afgelost op dit moment. Uh, de, de, de koningskopie van de grenadiers die verdwijnt nu samen met de Koninklijke Militaire Kapel... En de erewacht die nu buiten komt te staan voor de nieuwe koning... is de erewacht van de Koninklijke Luchtmacht... met de kapel van de Koninklijke Luchtmacht daarbij. En waarom de luchtmacht? Uh, ja, dat is het jongste krijgsmachtdeel. Uh, of ja, het, het, een van de jongste krijgsmachtdelen eigenlijk. En dan het is mag je Het is symbolisch dat je altijd met het oudste krijgsmachtdeel... met de mariniers, de marine vanmorgen begonnen bent... en dat je dan met de luchtmacht eindigt. Wanneer krijgen we nog de saluutschoten te horen? Want het zijn ook nog van oh, de, de gele rijders. Dus, uh, ja, of zijn die al ja, geweest? Zijn hebben al die, geweest. Die, die, die hebben we gemist. Die we gemist. Toen ze van zijn... Paleis naar de Nieuwe Kerk liepen natuurlijk. Ja, op dat moment. Ja. Uh, toen zijn de, de Rijn toen de op het marine-etablissement hier in Amsterdam. Weer 101. Ja. Uh, nee, niet 101. Uh, om de vijf seconden een saluutschot uh, gelost. Ja. We hoorden net trouwens ook de klokken luiden. En ik weet niet of ze nog luiden. Maar ook dat zou uh, gebeuren bij het uh, ja, naar buitengaan door, van de koning. Net door mijn vrouw uit Leiden gebeld. Waar ook uh, langdurig de klokken luiden. Kijk aan. En Het is vijf voor drie. Dus niet dat mensen denken: van oh god, het is drie uur of later. Nee, het is vijf voor drie. Dat is, uh, heeft alles te maken met de inhuldiging die we net uh, gezien hebben. Uh, meneer Brus, uh, hebt u uh, meegeturfd of ze de uh, spullen die op die tafel lagen ook weer allemaal keurig metjes, uh, netjes meenemen, of niet? Nee, die zullen wel uh, nu nog blijven. Die liegen. blijven nog weer op de tafel. Maar ja, aan het eind van de dag gaan ze normaal gesproken uh, de kist in <laughs> en worden teruggebracht naar de bewaarplaats. Uh, ergens in, uh, in Den Haag, in een van de prijzen. Nee, meneer van Leeuwen steekt zijn vinger op. Ja, want het uh, is misschien nog wel aardig om te vertellen... dat in 1948, bij de inhuldiging van koning Juliana... toen uh, zijn twee dagen lang die regalia op de tafel blijven staan. En toen mochten ze bezichtigd worden. En toen werden ze s'nachts bewaakt. Uh, met stengen door de Binnenlandse strijdkrachten uit Zo. de Tweede Wereldoorlog. Uh, morgen en overmorgen, uh, 1 en 2 mei, is trouwens de kerk ook open... voor mensen die het niet naar binnen konden... en toch willen kijken hoe de hele setting eruit zat. Maar met, zacht, met bloemen ook, want wat bloemen. een bloemstukken zegt uh, hij daar hangen. Ja, maar de regalia liggen daar dan niet nee, meer. Die, die worden... en er is wel een bericht gekomen dat de regalia die nu gebruikt zijn... naar Paleis Het Loo binnenkort gaan en daar ja. tentoongesteld worden. En natuurlijk wordt uh, binnenkort ook een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk gehouden over de Vanaf diverse inhuldigingen. Ja. En dan, dan zullen ook heel veel spullen, ook de akte van applicatie... die nu is getekend, vanochtend is getekend, zal dan ook uh, te zien zijn. De koning schrijft nu door ja, de kerk, precies, Ja, precies, hij gaat gewoon weer terug naar het paleis. Uh, en Dan, en dan is kan hij eindelijk feest gaan vieren. Dan is het opmaak inderdaad voor uh, Maar de ik denk eerst nog ook nog uh, statiefoto's... dat ja. er wel gemaakt zullen worden voordat men gaat uh, feesteren. Benno, dat vroeg we nee. nog even af... omdat Josien is nu intussen ja. weg over de jurken. Dat en Sorry? Moet ik het gaan Nee, doen? maar er circuleerde toch al een soort statiefoto. Daar had zij niet deze jurk aan, of wel? Dat is een hele goede. Volgens mij wel. Dat is wel iets blauws ook, uh, dacht ik. Maar. Nee, maar zij noemen een andere jurk, maar ik weet niet meer wat. Oké, nee, nee. goed. Dat maar die, die statiefotretten zijn volgens mij al gemaakt, inderdaad. Uh, uh, dacht ik. Er wordt hier wel van de burgers die er zijn nog portretjes gemaakt en aangeboden aan de koning. Maar hoe dat allemaal precies zit, weet ik ook niet. Uh, en daar maar ze zullen wat? ongetwijfeld nog foto's in het paleis maken. Uh, met, uh, met de hermelijnen mantel natuurlijk, ja. dat zal vanzelfsprekend gebeuren. En met, uh, met de regalia dan ook en vaak bij. met de erbij, regalia dus. er vaak bij, ja. En wat, ja, wat, de, nou, ja. Bij, bij de regalia was het bij koningin Julian in 1948... hebben ze de kroon van koning Willem I gebruikt... omdat de kroon van Willem II toen in de, in de kerk lag. Ja, we hebben natuurlijk veel gehad over 33 jaar geleden... maar ook andere bijeenkomsten natuurlijk uh, van koninklijke Allure. Meneer Huizen, wat kunnen we dichtbij komen uh, qua beelden vandaag? Enorm, dat is een, werk, een wezenlijk verschil. Ik vind het nu echt een collectief geheel. De Nederlandse bevolking als zodanig participeert door de moderne media. We zien alles, we horen alles tot in het kleinste ik Want toen zag je een filmpje bij. dat ze de kerk in gingen en er weer uit kwamen. Ja, ze komen naar buiten. Laten we even kijken of we een verbinding hebben met de Dam beneden, Mayno Remmers. Waar de klokken worden geluid, waar de fototoestellen weer omhoog gaan... waar het bakje fliet, fliet in de linkerhand langzaam koud wordt... omdat de rechterhand moet klikken... Het vlaggetje van de hoofdsponsor in de achterzak gestoken. We zijn een beetje rond hè mevrouw? Ja, we zijn rond. Ja. Ja, hoe vonden we het allemaal? Ik vond het prachtig. Ik vond het uh, ja, geweldig om mee te Dat maken. Ja. En Wat een stilte ook op de Dam, hè? <laughs> Dat is wel eens anders geweest. Het is wel eens anders geweest, ja. Uh, Zoveel jaar geleden, toen Beatrix natuurlijk ingeweldigd wordt, hadden we hier uh, rommel en herrie. Uh, maar die is alleen maar, uh, alleen maar blijdschap. En, uh, ja. Gezelligheid. Zegt een mevrouw met een uh, oranje marinepet op en een oranje jas aan? Ja, uh, helemaal niet oranje. Ja, anders moet je niet komen hè, als je ja. niet oranje bent. Ja. Dat is waar. Vreugde op uh, ja, die... de Dam. Wij gaan uh, richting het nieuws van drie uur. Het afgelopen uur was het uur van de inhuldiging. Wij praten de komende uren op Radio 1. U bij. Ja.